Dag 3. Koning! Met Heidi. Nou, Ad komt niet hoor. Hij is te moe geworden. Dat is jammer. Het is toch ook gekke werk wat jullie doen? Wie doet dat nou? 63 sollicitanten. V 64? Dan houdt toch een mens van, nou ja, 64 dan. Had dat nou niet een beetje anders gekund? Ad heeft ze mee uitgezocht. Nou, ik vind gekke werk. Ja, een mens leeft niet voor zijn lol. Nou, ook weer niet nodig dat hij er aan allemaal doorgaat. Dat is waar. Nou dan. Doe altijd groeten. En zeg maar dat we een hele goede vorm zullen uitzoeken. Ja, zal wat. Ik moet het nog zien. <laughs> maar nu ga ik weer aan de slag. Dag, Heidi. Ad haakt af. Dat is heel verstandig van. Ik was van plan om er morgen niet te zijn. Maar bij die dertien... 13... Er zijn er vier die jij ook wilde. Dat kan wel zijn, maar donderdag is mijn bibliotheekdag en die wil ik er niet aan opofferen. Dan moeten Sien en Tjitske jullie plaatsen maar innemen. Dat hoeft vandaag toch nog niet? Nee, vandaag alleen Sien. Ad heeft afgehaakt. Wil jij vandaag zijn plaats innemen? Maar Wat moet ik dan vragen? Gewoon wat je invalt. Maar dan moeten jullie het dan toch ook mee eens zijn? Ik kan alles vragen wat je invalt. Het gaat erom dat we een beeld van zo iemand krijgen. Uh, de volgende is een meneer Gert Wiggelaar, 29 jaar, studeert antropologie aan de VU, is bijna afgestudeerd. Ik haal hem wel even. Meneer Wichelaar. Ja. Oh. Ik ben koning. Uh, als u met me mee wilt gaan, we zitten hiernaast. Het lijkt een beetje op de tandarts, maar het is minder pijnlijk, hoop ik. Um, dit zijn mevrouw de Nooier. Sien de Nooier. En meneer Asjes. Asjes. Gaat u zitten. U studeert antropologie. Ja. Aan de VU. Ja, ook. Ja. Maar u bent katholiek. Oh, hoe, hoe weet u dat? Dat is toch niet <laughs> aan me te zien, hoop ik. Omdat u op het Ignatius College hebt gezeten. Oh, ja, natuurlijk. Wat stom. Is dat een bezwaar? Dat is geen bezwaar. Hè? Degene die is weggegaan was ook katholiek, dus wat dat betreft... Die is bij pasteur ingetrokken. Ja, dat kan ik u vreselijk niet aanbieden. Maar u gaat ook nog niet weg. Nee, nee, nee, dat is zo. Um, herinnert u zich nog waarom u in de tijd antropologie bent gaan studeren? Oh, ja. daar vraagt u me wat. Ik geloof dat ik dacht dat het minder saai zou zijn dan de andere vakken. Maar dat is u tegengevallen? Nee, dat is, dat is me niet tegengevallen. Nou, hoewel. Ja, misschien is het me toch tegengevallen. Waarom? Ja, ik zou het echt niet weten. Misschien heb ik wel gedacht dat ik de mensen wat beter zou begrijpen. Want het heet ook antropologie. Mm. Ja, maar uw doctoraalscriptie gaat over Egypte in de tijd van de farao's. Dat zijn dode mensen. Misschien dacht ik wel dat je daarmee het beste kunt beginnen. Uh, nee, dat, dat, dat is een grapje natuurlijk. Ik, ik denk dat ik dat gekozen heb om... Dat niemand daar wat vanaf wist. En, en omdat ik ook een beetje opzag tegen dat veldwerk dat de, dat de anderen allemaal deden. Omdat u dan met mensen moet praten. Ja, daar ben ik niet zo goed in geloof ik. Uh, Bart. Ja. Uh, hebt u tijdens uw studie ook administratieve vaardigheden opgedaan? U bedoelt op een schrijfmachine tikken? Ik bedoel eigenlijk het werken met systemen, het geven van trefwoorden en het maken van samenvattingen. Ik heb natuurlijk wel literatuur-excerpten gemaakt, maar dat, dat was meer voor mezelf. Nee, nee. nee, ik geloof niet dat ik dat administratieve vaardigheden mag noemen. Ik vraag dat omdat uw werk hier vooral van administratieve aard zal zijn. Oh, maar dat wil ik best leren natuurlijk. Dat vind ik helemaal niet erg. Ook niet als u de hele dag niets anders kunt doen? Dat zal ik natuurlijk nog moeten ondervinden, maar ik denk het niet. Ik heb daar toch ook op gesolliciteerd. Dank u. Zien. Ja. Bent u ook van plan om op de duur onderzoek te gaan doen? Daar, daar heb ik eigenlijk helemaal nog niet over nagedacht. Maar als het zo uitkomt, dan lijkt het me misschien wel leuk. En waarnaar zou u dan onderzoek willen doen? Dat zou ik even nog niet kunnen zeggen. Nou, alles wel, denk ik. <laughs> ja. Hebt u een gevoel voor humor? Moet ik dat van mezelf zeggen? Ik vraag dat om... ...dat u dat hier wel nodig zult hebben, anders redt u het niet. Ik, ik wil wel een klein dansje maken, of, nee. of hier op de tafel op mijn hoofd gaan staan. Nee, gaat, gaat u maar weer zitten. Oh, ik ja. geloof u. Deze jongen wil ik hier wel hebben. Ik betwijfel of hij hier wel op zijn plaats zou zijn. Waarom? Heeft u in ieder geval gevoel voor humor? Ik ben bang dat hij het werk al snel saai zal vinden. Mogelijk, maar hij heeft wel hersens. Wat vond jij ervan zien? Ik weet het niet, hoor. Dat moeten jullie maar beslissen. Dag vijf. Dat was nummer 61. Waarom zou die jongen eigenlijk zijn opgehouden met zijn studie. Hij had allemaal negen centinen voor zijn tentamens. Dat had ik ook nog willen vragen. Maar ik was bang dat dat uh, pijnlijk zou zijn. Dan moet je het juist vragen. Maar ik begrijp het wel. Als je zo intelligent bent dat je zo'n studie gemakkelijk aan kunt, dan denk je als er zo'n charlatan als ik ben niet weten te ontmaskeren... dan deugen ze niet en dan knap je af. Dan ben ik zeker niet intelligent. Je hebt je studie toch nog niet af... Bovendien studeerde Jij Nederlands en hij studeerde economie. Economie durft natuurlijk helemaal niet. Het zal hem hebben tegengestaan om zich altijd met geld bezig te moeten houden. Ben ik in dat tijd ook op afgeknapt. Ja, ik heb ook economie gestudeerd. Die is wel afgestudeerd. Dus ik vind het allemaal maar onzin. Ja, het is onzin. De volgende is een mevrouw of een mejuffrouw burger. Dat zetten ze er tegenwoordig niet meer bij. De eerste dag was er iemand die was kwaad omdat ik vroeg of het mevrouw of mejuffrouw was. Ja, dat zou ik ook geweest zijn hoor. Waarom? Je, jij bent toch getrouwd? Tjitzke, ben jij eigenlijk getrouwd? Nee, tuurlijk niet. Dat weet je toch wel? Ik heb pas nog gezegd dat ik nooit zou trouwen. Ik vergeten. Wat maakt het nou voor verschil? Iedereen is tegenwoordig toch mevrouw? Ik weet het. Dan ga ik nu dus. Mevrouw Burger maar halen. Dat was dus ook niks. Mee eens? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Althans, niet voor het werk dat hier verricht moet worden. Jij ook? Siske? Jawel. Dan hebben we nu alleen nog mevrouw Kiepen. Kiepe. Uh, is ze er al? Ik dacht dat ik er al gehoord had, ja. Dan haal ik er even. Ik ben Koning. Kiepen. Wij zitten hiernaast. Dit zijn meneer Asjes en mevrouw van den Akker. Asjes, linkiepen. Zitka, Gaat u zitten. U hebt lang geaarzeld. Ja. Ik wist niet of het wel zo verstandig was om tijdens mijn studie al een baantje te nemen. Maar nu weet u dat wel. Ja. Het leek me een tulle baantje om de kans te laten schieten. U woont vlak bij mij. Ja. Dat heb ik van Joop gehoord. Waar is dat precies? Hoe ver van de hoek, Bedoel ik? Een, een huis of tien. Toen u ging studeren, had u toen al zoiets als dit in gedachten? Ik heb er ook wel eens over gedacht om leraar te worden. Maar daar bent u van teruggekomen? Ik heb wel eens gehoord dat ze in de leraarskamer alleen over voetbal praten... U houdt niet van voetbal? Uh, nee. Ook niet van kiepen? Uh, uh, nee. Kunt u ook formuleren wat u in deze baan precies aantrekt? Uh, u was de laatste. Uh, dit weekend is het pinksteren. Uh, we beslissen dinsdag. Daarna hoort u zo gauw mogelijk van me. Ik breng nog even naar Joop. ...dan kan die u de systemen laten zien. Goed. Joop, hier is Lien Kiepen. U hoort dus zo gauw mogelijk van me. Dank u wel. Hoi, Lien. Hoi, Hoi Nou, was je op okay? tijd? Deze nemen okay. we. Ja, ik het goed Daar zullen we dan toch eerst over moeten praten? Het is een voorstel. Je bent het er niet mee eens? Ik ben het er wel mee eens... ...maar ik vind dat we er eerst over moeten praten... Praat maar. Ik ben bang dat het alleen maar is omdat het een vriendin van Joop is. Speelt dat bij jou soms een rol? Nee, bij mij niet. Nou, bij mij ook niet. Tjitske? Ik vind het goed, hoor. Maar moeten we het ook niet eerst nog met Ad bespreken? Ad heeft ze niet eens gezien. Maar toch vind ik dat we hem erin moeten kennen. We beslissen dinsdag. Als hij dan is, dan kan hij meepraten. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij wat te zeggen heeft. Meneer Neuer. Mijn vrouw heeft mij gevraagd aan u door te geven dat ze ziek is. Wat scheelt hij? Ik denk dat ze overwerkt is. Dat is vervelend. Ja. Doet u haar mijn groeten en wens u haar beterschap? Ik zal het doen. Dag, meneer Koning. Dag, meneer de Nooyer. is overwerkt. Was dat Henk? Ja. Wat was dat daar voor man, denk je? Een man met de stem van een priester van een dochter. Volkomen gevoelloos. Net als de man van Manda, zeker. Zij ook waarom ze overwerkt is? Nee, maar het zal wel van dat onderzoek komen. Ik vind ook dat je haar daar nooit op hebt moeten zetten, zolang ze niet is afgesudeerd. Ze wil het zelf. Ze heeft me wel eens verteld dat ze elke zin die ze schrijft eerst met Henk bespreekt. Dat lijkt me geen gemakkelijke man. Was er eigenlijk nog iets bij vorige week? Twee. Eh... Um... Lien Kiepe en Gert Wiggelaar. Ik dacht dat we al min of meer besloten hadden... om mevrouw Kiepe te nemen. Jawel. Die Lien Kiepe was toch die vriendin van Joop? Ja. En wie nemen jullie nou? Ik wou balk vragen... of we ze allebei mogen nemen. Daar had je me niet van gezegd. Nee, dat, dat zeg ik nu. Wat voor redenen wou je daar dan voor aanvoeren? Dat de huidige basis voor het tijdschrift... te smal is. En bovendien vullen deze twee elkaar voortreffelijk aan. Ze lijken me allebei intelligent. Ze zijn allebei bijna afgestudeerd. Lien is Nederlandica, Wichelaar is antropoloog. Lien lijkt me langzaam, Wichelaar snel. De ene is nauwkeurig, de ander vluchtig. Zou ze graag allebei hebben. Daar ben ik dan beslist op tegen. Als je vindt dat de afdeling te klein is voor het tijdschrift, dan kun je beter tegen de commissie zeggen dat je er een punt achter zet. Dat kan natuurlijk niet. En jij hebt een voorkeur voor Lien Bart? Ja, ik dacht ook dat ik dat al gezegd had. En wat zijn dan je bezwaren tegen die Wichelaar? Daar laat ik me niet over uit, want ik vind dat we er geen tweede bij moeten nemen. Maar als hij nou beter is dan Lien Kieper. Dat vind ik dus niet, maar ik laat me er verder ook niet over uit. Ik heb er geen bezwaar tegen dat de vacature wordt vervuld... maar ik heb er wel bezwaar tegen wanneer er vervolgens twee worden aangesteld. Op die manier schep je Parkinson-achtige toestanden. Maar daarom kun je toch nog wel een oordeel hebben over die wiggelaar? Nee, Ad, het spijt me, maar ik geef dat echt niet. Deel jij de bezwaar van Bart? Nee, ik vind het best om er twee aan te stellen... Dan zal ik het balk voorstellen. Ja, als je dan maar weet dat ik er beslist op tegen ben. Jaap, heb je even tijd? Huh? Ik heb vorige week sollicitanten gehad voor de vacature Kraai. Hm. Uh, waren er voor die vacature Schaafsma ook zoveel sollicitanten? Hoeveel had je er? 114. Nee, zoveel niet geloof ik. Ik uh, herinner me dat niet meer. Ik heb die bij nemen. Ik waar ze allebei wel nemen als er geld voor is. Voor het werk en het bulletin is de afdeling in zijn huidige formatie eigenlijk te klein. En deze lijken me allebei goed. Als je ze per 1 augustus aanstelt kan dat. Maar ik wil ze eerst nog wel even zien. W Wanneer kan dat? Vrijdag half twaalf en anders wordt het volgende week. Volgende week ben ik met vakantie? Dan vrijdag.